Hallo Jan, hier ben ik. Uh, alles goed, alles goed ontvangen? Over? Ja, het was uh, het was uitstekend. Alleen hoorde jij die straaljager overkomen? Oh nee, die hoorde je natuurlijk niet. Het laatste stukje heb ik niet kunnen horen van jou, omdat er weer een straaljager uh, laag overkwam. Was dit was dit een uh, was dit goed zo van de van de zeehond? Over. Van de Zeehond was erg goed, ja. Erg goed, alleen de politiek, Jan. Uh, we zijn in een uh, afro uitzending bezig. En uh, ik vind het zelf erg fijn om te horen natuurlijk. Maar het moet een beetje gematigd. Want uh, het was nu ook in Afro-zendtijd. Over. Nou ja, goed, die Afro-jongens, die doen ook nooit aan jullie prikacties mee. hè? Dus laat ze maar de pest krijgen. Nou nee hoor, dat is... ik denk daar gewoon niet aan als jij vraagt of ik me met dingen... Dit zijn echt dingen waar ik me wel mee houd. Waar ik van tijd tot tijd aan denk en waar ik zelfs hier op dit eiland nog verschrikkelijk kwaad om kan worden. Oké okay, hoor, nee dat is allemaal, uh, allemaal goed. Uh, overigens moet ik even zeggen dat het eiland naast jou Borkum heet en niet Bochum. Borkum. En we hebben een brief gekregen voor je. Uh, die is van Jaap Taapken. En die schrijft, beste Jan, in de periode dat ik op de Griend en plaat was, ook in het stormachtige najaar zat, had ik nauwelijks tijd mijn aantekeningen bij te houden. Probeer iets op schrift te stellen, dat de mensen doet inzien dat de Waddenzee beschermd moet worden, de smeerpijp dichtgestopt en de eenzaamheid zoveel rustgevender is dan de drukke stad. Zien we elkaar spoedig. Dag Jan, gegroet Jaap Taapken. Over. Ja, ja, dat is een, dat is een jongen die ken ik van twintig jaar geleden, toen heeft hij mij eh, nog eens wollen gras, had hij voor me meegebracht. En eh, nou ja, dat is een jongen die erg veel biologische interesse heeft... ...maar die ik al zeker wel tien jaar niet gezien heeft. O, heb, over. Goed, ik heb de straaljager gehoord. Om zes uur, vijf voor zes, hebben we een call. Om vijf voor zes hebben we een call. Van de Bredenburg gaan we nu sluiten, dus direct de zender uitzetten. En dit was de Bredenburg, over en sluiten. Moet je nog even iets vragen, over? Ja, vraag je maar over... Uh, hoe zit het nu? Met de spullen uh, Als uh, die zaterdag terug gaan. Niet dat ik zo lang naar het terug gaan hoor, maar het is zo. Als de tent bijvoorbeeld meteen meegenomen moet worden en alle spullen... Dan neem ik iedere dag als ik hierheen ga vast wat mee. Dat kan best over... Ja, dat wordt hier met gejuich ontvangen. Met gejuich over... Het is dus zo. Kijk... Eh, er zit hier zo'n kastje naast. Hè? Dan zal ik zorgen. Want anders moeten jullie er weer eens heen. Of we moeten te lang blijven. Hè? Dan breng ik iedere dag als ik hierheen ga. Hè? Als je me oproept, breng ik een paar voorwerpen mee. Hè? Zodat het hier allemaal. En dat zet ik in een van die loodjes. Of een van die dingetjes. Zodat als jullie s' ochtends komen. Hè? Dan, eh, dan zorg ik dat ik om drie uur op ben. Dan breek ik de tent even af. En dan kunnen we alles meenemen. Is dat in orde? Vindt iedereen dat goed over? Dat is voortreffelijk. Men staat hier te juichen en valt elkaar in de armen van blijdschap. Zeg Jan, uh, uh, ik geloof dat jij niets meer te zeggen hebt. Ik geloof dat we hier vandaan kunnen gaan sluiten. Moet je nog iets zeggen, dan kun je dat nu doen. Over. Nee hoor, ik heb niets te zeggen. Uh, groet iedereen, hè. En uh, tot uh, zes uur dan, hè. Ja. Willem Ruijs, tot uh, straks. Hoi. Dag Jan Wolkers.